drie uur het NOS Journaal Renate Evers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 dit jaar alsnog haalt. Rekenkamerlid De Jong gaat ook na dit jaar de bezuinigingen minutieus controleren. Het is heel ambitieus en dat is de reden voor ons geweest om te zeggen wij gaan dat op de voet volgen of dit programma ook wordt uitgevoerd. Bij de schietpartij van gisteren in Zwijndrecht zijn een moeder en haar dochter om het leven gekomen. Ze zijn 57 en 29 jaar. De identiteit van het derde slachtoffer, ook een vrouw, is nog niet bekendgemaakt. De drie doden werden gisterochtend gevonden in een flatwoning. Een man van 63 lag zwaargewond in het portiek. Hij is de man en vader van de twee geïdentificeerde slachtoffers. De politie weet nog niet of het gaat om een criminele afrekening of een gezinsmoord. We houden rekening met, met meerdere scenario's het antwoord op de vraag wat is nou de context van deze schietpartij... van dit schietincident geweest, dat is een vraag die wij nog niet kunnen beantwoorden. We zijn nog volop bezig met het vergaren van, van informatie... om die puzzel zo compleet mogelijk te krijgen. Maar die vraag kunnen we het antwoord nog niet geven. De dader van de schietpartij in Zwijndrecht is nog altijd voortvluchtig. Een gevechtsvliegtuig en twee helikopters van de NAVO... zijn kort in gevecht geweest met het Pakistanse leger. Dat gebeurde in de Pakistanse regio Noord-Waziristan... bij de grens met Afghanistan. Pakistan meldt dat een legerpost werd aangevallen... waarbij twee militairen gewond raakten. Maar volgens de NAVO opende het Pakistanse leger het vuur. Pakistan heeft de beschietingen sterk veroordeeld... en wil snel overleg met de NAVO over de kwestie. Het land heeft na de dood van Al-Qaeda-Leider Bin Laden... gewaarschuwd voor vergelding als het Pakistanse luchtruim wordt geschonden. Het Rwanda-tribunaal heeft een voormalige stafchef van de Trondese leger... veroordeeld tot 30 jaar cel voor zijn aandeel in de massamoord op de Tutsis in 1994. Augustin Bizimingu werd in april van dat jaar commandant van het leger... kort na de moordaanslag op de president. Die aanslag was het begin van een massaslachting onder de Tutsi-minderheid... onder meer door het leger. Bizimingu was een van de hoofdverdachten van deze volkerenmoord. Een van de belangrijkste golftoernooien ter wereld, de Ryder Cup, komt in 2018 niet naar Nederland. Ook Portugal, Duitsland, Spanje en Frankrijk waren kandidaat voor de organisatie van dit tweejaarlijkse toernooi waar de beste mannengolfers van Europa en Amerika aan meedoen. De uitslag van de stemming werd bekendgemaakt in Engeland. The honor goes to the country, the open, stage every year the war year, since 1906. En outstanding commitment throughout the country of every golfer. It goes to France. Om precies te zijn in Versailles. De Nederlandse kandidatuur werd gesteund door multinationals als Shell, Heineken en KLM. Het weer in het oosten bewolking en lokaal wat regen. In het westen ook wat zon. Het is 14 tot 17 graden. Morgen is het zo'n 19 graden. De dagen daarna warmer en meer zon. ANWB-verkeersinformatie. Er staan files op de Ring van Amsterdam... de A10 West richting Zaanstad voor de Koentunnel, 4 kilometer. Op de A10 Zuid richting Amersfoort voor de RAI, 2 kilometer. Op de A16 van Breda naar Antwerpen is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Tussen de Belgische grens en Loenhout staat 9 kilometer file. Het verkeer kan alleen over de vluchtstrook langs. Verkeer richting Antwerpen kan beter omrijden... vanaf knooppunt het Klaan van Polder via Bergen op Zoom over de A17 en de A58...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 Dit is Radio 1. EO, dit is de dag. Jeroen Snel en Elsbeth Gutteken. Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de Dag. Met dit half uur veel examenstress. Voor al die eindexamenleerlingen die vandaag en komende weken aan de bak moeten... en voor hun ouders zetten we een aantal tips op een rij. Straks gaat Jan Schinkelshoek in onze dagelijkse opinierubriek een appeltje schillen. Jan, goedemiddag, waarover ga je het zo meteen hebben? Goedemiddag, ik wil graag een appeltje schillen met Albertine van Diepen. Die is, werkt bij de RMO en dat staat voor de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling. Dat is een raad die vanmorgen aan minister Leers een advies heeft uitgebracht. Waarvan de kern is om het kennis van het Nederlands niet langer als voorwaarde te stellen voor, voor immigranten, voor mensen die zich in Nederland willen vestigen. Nou, dat. Advies bevreemd me. Hoe kun je, zo vraag ik me af, en dat wil ik straks aan mevrouw Van Diepen vragen. Hoe kun je in een land goed inburgeren als je de taal niet beheerst? Creëren we zo niet een nieuwe groep, een nieuwe klasse van gastarbeiders. zoals we ook in de jaren zestig hebben gedaan? Dat straks. Nu eerst gaan wij zelf even eindexamen doen. Tienduizenden HAVO-scholieren stappen vandaag voor het eerst het examenlokaal binnen. Vandaag is Nederlands aan de beurt, een verplicht vak. Hoe zijn ze de laatste nacht doorgekomen? En wat doen ze om de examenstress de baas te blijven? En helpt dat wel? Zometeen praten we daarover met opvoeddeskundige Anne Elsinga van het blad JM. Maar nu eerst een verslag van Maarten Hag. Zo, Lindsay, hou je de tijd een beetje in de gaten? He? Over een half uurtje ga je naar school. Gaat het lukken, denk je? Ja, gaat wel lukken. Het is wel eng. Lindsay Wijman zit in uh, Vijfhaven op het streek in Ede. En uh, ze is op haar kamer nog snel even uh, wat huiswerk aan het doen. wat de laatste dingen aan het leren, laptop opengeklapt. Ja, ik ben nog even snel wat uh, dingetjes gaan doornemen. Dus dat is voor uh, straks. Vandaag heb jij het uh, eerste examen. Vandaag begint het voor jou ook echt. Wat staat er vandaag op het programma? Wat voor boek heb je hier? Dit is mijn Nederlandse boek. En, uh, ja, gaan we gewoon uh, leesteksten maken en moeten daar vragen over beantwoorden en zo. Drogredenen. Negen drogredenen zie je. Hier. Ja. Zo. Onjuiste oorzaak-gevolgrelatie, valse vergelijking, verkeerde autoriteit. Moet je dat allemaal uit je hoofd leren? Nou, ik moet het in ieder geval een beetje weten, zodat ik het kan koppelen aan, uh, aan het juiste gedeelte in de tekst. Wel spannend. Vooral omdat het eerste examen is, want je weet niet echt wat je moet verwachten. Je ja, hebt natuurlijk wel oefenexamens en zo. Maar uh, dit is toch nog steeds anders. En wat doe je dan om je een beetje relaxed te zijn daarvoor? Bidden en chocolade eten. <laughs> bidden en chocolade eten. Dat is een, een, een <laughs> mooie combinatie. Maar, waarom? Vertel, wat, wat, wat helpt bidden? Wat helpt chocola? Uh, bidden helpt gewoon... Nou word ik sowieso rustig van als het En Chocolade ja. zit suiker in. Daar krijg je een beetje energie van of zo. Uh, ja, ook. <laughs> ja. En het is ook gewoon lekker. Dus dat helpt misschien ook wel gewoon... <laughs> Ligt chocola op je bureau? Ja. Maar je moet zo meteen aan de bak, dus ik zou zeggen, neem nog een stukje. Oké. Okay. Moeder Corinne, wat heb jij nog voor tips voor, uh, voor je dochter? Ja, gewoon rustig blijven. We zijn vanmorgen nog even lekker uh, samen een broodje gaan eten. Gewoon uh, ja, even gezellig, dat ze even iets anders aan haar hoofd had. Even in de stad, dus ze heeft niet ja. de hele de ochtend zitten leren. Nee hoor, dat had ze van tevoren al goed gedaan. Dus uh, ja, ik uh, geloof zeker dat het er gaat lukken. En uh, ja, als je even twijfelt over iets, Lindsay, gewoon rustig nadenken. Even naar een volgende vraag misschien. Of uh, ja, niet twijfelen aan jezelf. Komt helemaal goed. Mam, stand ja, Ik ga. Okay. Doei, veel succes. Dankjewel. doei. Doei. En terwijl Lindsay met haar vriendin richting de examenzaal fietst ga ik nog even binnen bij een reformwinkeltje wat op de fietsroute ligt. en Waar uh, altijd veel scholieren nog even wat snoepgoed of iets ergens komen halen. Goedemiddag. Goedemiddag. Zo, de examens zijn begonnen. Ja. Scholieren komen hier regelmatig wat halen, hè? Ja, zeker. En, en kunt u het merken? Nou, ze halen normaal al veel uh, energy drinkjes. Dus, ja, uh, zoals? Uh, Red Bull en dat werk. En u heeft hier allemaal snoep liggen. Zit er ook, ook veel suiker in? Ja, marsen en uh, voor extra energie. Ja, de energie kunnen ze nu wel gebruiken met de examens. Ja, dat denk ik ook wel. Heeft u nog een tip voor ze als ze hier in het assortiment zouden een moeten? Een betere muesli-reep nemen. Die geeft ook energie en veel langer. Maar de meesten nemen gewoon de, de suikerdingen. Maar dat zouden ze eigenlijk niet moeten doen. Dan krijg je een piek aan energie, maar die is ook heel snel weer weg. Hoi. En ben je het goed? Ik hoop het, maar net zei Tessa nog iets over dat je auteur en door wie het geschreven en allemaal dingen erbij moest, maar dat hebben wij nooit behandeld. Daar weet ik ook niks van. De spanning wordt nog maar even lekker opgevoerd. Vlak zo, vlak voor het examen. Nou ja, Lindsay vertelde me dat ze om een beetje rustig te worden en een beetje scherp te zijn, bit en chocolade eet. Wat doen jullie? Spelletje kan nou zo, oké, ja, dan word ik rustig Want Dan ga ik even aan andere dingen denken. En dan is het van, oh, komt wel goed. Wat voor spelletjes? Uh, Tomb Raider of Zelda. En jij? Ik durf het bijna niet te zeggen, maar ik heb vanochtend vier afleveringen... Prison break gekeken. <laughs> dus en... vooral even ontspanning. Ja, ja, Even wat anders. Ja. Hé, hey, maar wat horen jullie om je heen van uh, vrienden, vriendinnen? Mijn moeder die zei dat ik uh, vooral veel moest slapen en veel groenten moest eten. Dus, uh, ik heb groenten? Groenten, ja, voor de vitamintjes. <laughs> dus uh, die heeft uh, gezond voor ons gekookt. Dus, uh... Je wordt nog even een sigaretje opgestoken. Ja, ik wil even lekker ontspannen. Nog even expressie hier op tijd zijn. Nog even lekker een sigaretje opsteken voor je examen. Andere middelen? Drugs Ruud. natuurlijk, hè? volop ecstasy. Zeker, nee. Nee, ja, ik hou helemaal niet van. En die drank wel blikjes cola, dat gaat er wel goed in. En koffie, heel veel koffie. Ja. Oh. Terwijl de, de leerlingen, de HV5-leerlingen... zich klaarmaken voor een examen Nederlands... drinken de, de docenten nog maar eens even een lekker kopje koffie. Want ja, die, uh, die zijn er nu klaar voor. Hè. Jullie uh, hebben alles erin gestopt en nu moet het er maar uitkomen. Ja, dat klopt. En nu is het al aan hun om te presteren. Wat horen jullie? Wat gaat er rond aan tips en middeltjes enzovoorts... onder leerlingen van hoe ga je om met, met die stress, met die druk? De manier is natuurlijk toch wel je gewoon per vak zo goed mogelijk voor te bereiden. Nou, dat ze in ieder geval op tijd naar bed gaan, s'avonds. Niet te lang doorleren. En s'morgens ook uh, redelijk bij tijd uit bed gaan... maar ook niet uh, heel vroeg uit bed om weer te gaan studeren. <laughs> dat, dat zijn jullie tips. Maar ze die ook op? Is dat wat jullie horen? Dat, zeggen ze dat ook tegen, tegen elkaar? Ja, ze nemen en? dat... Uh, wel van elkaar over, ja. En dat ze ook veel eten en drinken meenemen in de examenruimte. Ja, precies. Ja, hele pakken met appelsientje en zo, en koeken en dergelijke, die gaan allemaal mee. Zoveel mogelijk suiker? Ja, zoveel mogelijk suikers, ja, om energie op te doen. Ja, ik hoorde ook chocola en, uh, en, en Red Bull is populair, geloof ik, hè? Ja, dat, dat wordt ook uh, meegenomen, inderdaad, van tevoren genuttigd... om maar scherp te zijn uh, bij het examen. En hebben jullie het idee dat dat ook echt werkt? Nee, eerlijk gezegd heb ik niet het idee dat het, dat het werkt. Wel dat je op uh, zich op tijd naar bed gaat en dat je zorgt dat je uitgerust uh, begint. Dat is het belangrijkste. Ja, maar de scherpte heb je, denk ik, door een beetje de zenuwen toch, toch wel. Dus daar heb je niet nog extra drankjes of hapjes voor nodig. Ja, of misschien te veel zenuwen. En dan zijn misschien kalmeringstabletjes weer een goed idee. Valeriaan, uh, vooral die sper, doet het al jaren goed schijnt? Ja, daar horen we niet zo heel veel van eigenlijk. Nee, is dat nee, niet meer populair? Is, uh, niet meer populair volgens mij. Nee, nee. nee nog voor de autorijexamens. denk het. Ja, en de uh, brommerrijexamens uh, en zo, hè. Maar uh, hier op school niet? Nee. nee. Van de oude gemeenschap van, uh, van het streek... Twee dames uh, staan hier ook bij de ingang uh, van de examenhal. Uh, uh, wat staan jullie hier uit te delen? Uh, ja, dat is een lolly met een... Uh, ik zal het even zeggen. Een lolly met een... Uh, een lolly voor de suiker natuurlijk. Uh, ja, want ze beginnen met het vak Nederlands. Dus om ze extra moed en... Uh, ja, uh, energie. In, energie toe te uh, wensen natuurlijk. en uh, Er staat op een, met een strookje van ons namens de oude, Bij God ben je altijd geslaagd. Kijk eens aan, namens... een mooie bemoediging. Nou, hartstikke goed. Nou, de stroomleerlingen gaat langzaam richting de deur. Volgens mij uh, mogen jullie, uh, Lindsay. Ja, inderdaad. Het is wel spannend. Nou is het het uh, examen Nederlands. Dus ik dacht, laat nou, ik nog even checken of je scherp genoeg bent uh, dankzij je chocola. Hoe spel je chocolademousse? Uh, uh, C-H-O-L-O... -O Wat? Oh nee, wacht. Sorry. C-H-O-C-O-L-A-D-E-M-O-U-S-S-E. -a ja, de jury rekent het helemaal goed. Ja, okay. Volgens mij ben jij er helemaal klaar voor. Hey, succes, zet hem op. Ja, dankjewel. Hoi. Ja, tot zover deze reputatie van Maarten Hag vanochtend uh, opgetekend... op de scholengemeenschap Het in Ede. Meegeluisterd heeft Arne Elzinga, redacteur van het blad JM. Goedemiddag, mevrouw Elzinga. Goedemiddag. U bent zelf moeder. Ja, klopt. Wat, wat hebben uw kinderen gedaan toen ze examen moesten doen... en uh, ook de stress de baas wilde blijven? Nou ja, een beetje wat, wat je hier ook al hoorde. Op, zorgen dat ze op tijd naar bed gaan, dat ze een beetje relaxed zijn... dat ze niet... Uh, uh, nog een uur van tevoren honderdduizend woordjes in hun hoofd gaan stampen en doodzenuwachtig worden. En wat ik gedaan heb, en dat durf ik bijna niet te bekennen, maar ik heb het toch gedaan. Want mijn zoon was de avond ervoor behoorlijk nerveus. En daar heb ik toch een soort van uh, valdisper voor kids weliswaar ja. gegeven. En ik heb zelf het gevoel dat het niet heel erg werkte, want het was voor kinderen tot een jaar of twaalf, en hij was toen al zestien. Maar hij had zelf het idee dat het heel goed werkte en hij heeft prima geslapen. Hij werd er gewoon rustig van en uh, ja. relaxed. Ja, ja je, maar je hoort eigenlijk het tegenovergestelde ook in de reputatie, wat uh, mensen doen. Heel veel eten en drinken meenemen ja. naar ja. het examenlokaal. Uh, kauwgom, chocola, Red Bull, ja. uh, de suikerdrankjes. Ja. Is dat slim? Nee, dat is volgens mij niet zo heel erg slim. Om, uh, tenminste, één suikerdrankje, dat, dat is tot aan toe één zo'n energiedrankje. Maar als je er veel van gaat nemen, dan gaat het eerder tegengesteld werken. Want wat het doet, is dat het inderdaad tijdelijk een enorme energieboost kan geven. Hè, dat, je, dat je je heel goed voelt. Maar dan, daarna krijg je een soort van dip... en uh, daar kan je je vermoeid door gaan voelen. Nou kan het door de adrenaline van het maken van het examen... wel een beetje opgeheven worden. Maar het is, het is op, op het examen zelf niet slim. Maar wat ook niet slim is om dat te doen... om bijvoorbeeld als je s'avonds moet gaan leren... de hele tijd maar energiedrankjes te blijven drinken... zodat je door kan gaan, door kan gaan, door kan gaan. Dat, dat gevoel hebben ze dan. Want je kunt daar ontzettend opgejaagd van worden... en juist extra zenuwachtig en gejaagd en, en angstig en noem maar op. Dus eigenlijk zijn die die drankjes gewoon echt niet goed. Dat moeten ze eigenlijk niet doen. Maar wat betreft de nacht. Ik kan me voorstellen als je ja, op het laatste moment natuurlijk begint aan uh, het leren van je, het examen van de volgende dag. Ja. Dat je de nacht even doorhaalt en inderdaad uh, wakker wil blijven. Ja, nou ja, uh, volgens mij weet iedereen en ook de kinderen zelf wel dat dat niet zo slim is. Nee, maar het komt toch voor natuurlijk. Dan ja, je denkt het van, komt ja, voor. Dit, dit is nou net het vak uh, wat een beetje het ondergeschoven kindje is qua ja. voorbereiding. Ja, ja. Nou ja, kijk, als je dat één keer doet, dan denk ik ook als het één avond is dat je dat doet en je haalt door en uh, je gaat de volgende dag nog. Maar door die adrenaline, ben je toch al tot heel veel in staat. Hè? En stress, ja. Dat op zich is stress ook helemaal niet zo erg, want het zorgt ook dat je je extra kan concentreren en dat maakt niet uit. Maar als je dit blijft doen, dan gaat het onderroepelijk op een gegeven moment mis, want dan word je gewoon doodmoe en dan uiteindelijk heet je het niet. Tijd voor ontspanning is belangrijk. Ja. Hoe, uh, ik hoorde net ook uh, televisie kijken, anderen gaan zelfs bidden. Uh, ja. Wat is wat u betreft een goede tip? Uh, nou, dat alles, alles wat je ontspant is eigenlijk heel erg goed. Je kunt ook, wat ontzettend goed werkt, is lichaamsbeweging. Dus dat je gewoon uh, uh, ja, minstens 10 tot 20 minuten een beetje gaat rennen. Of uh, dat, dat verlaagt ook het stresshormoon. Dus zo blijven sporten s'avonds nog even een ja. uurtje zo goed. Heel erg goed, ja. ja, ja. En, en, en gewoon relaxed. Ja. Waar jij ontspannen van raakt als kind, doe dat gewoon. Ga ja. relaxed op de bank hangen. En uh, uh, doe dat nu vooral, want nou zijn er geen ouders die zeggen het mag niet. Want die gunnen jou die ontspanningsmogelijkheden ook. Doe alles wat jou ontspant. Ja. En wat ook goed werkt is uh, als je echt heel zenuwachtig voelt dat je uh, je kind ook ademhalingsoefeningen laat doen. Dus dat je een paar keer diep laat inademen en uitademen. En dat doe je zelf ook wel eens als je zenuwachtig bent... want daarmee verlaag je ook het adrenaline... en daar ga je, je ook rustiger door voelen. Dus dat is ook de reden, denk ik, dat veel kinderen uh, nog even roken... vlak voor uh, zo'n examen. Nog een soort uh, ademhalingsoefening, ja, maar dan ja, even anders. De, ja. Maar zo slecht is dat dus niet, zegt u? Nou ja, dat roken op zich... Nee, is niet maar dan op dat moment... Ja, ja, nee. Okay. Nee, dat, dat werkt heel goed, want daar word je gewoon rustiger van. En uh, ja, dat, uh, wat kinderen een rustig gevoel geeft, eigenlijk is alles goed. Want ook die chocola. Dat nou ja, een paar chocola's of een paar blokjes, is allemaal niet zo erg. En als kinderen het idee hebben dat ze daar rustiger van dan worden, helpt is het dat ook dan ook goed. Nog. Goed. Arne Elzinga, redacteur van Blad JM Ouders, bedankt voor de toelichting. U luistert naar Dit is de Dag op Radio 1. Very far away, in a fall There's a yellow woman, a yellow man He's been around for many a year They say they were there before we were here Eatin' rice all day little man We understand you scheelt er vandaag ons appeltje. En dat is Jan Schinkelshoek. Jan, goedemiddag nogmaals. Jij wil het gaan hebben over het taaltoetsen en het afschaffen daarvan. Leg eens even uit. Ja, eh, vanmorgen is er, een, is er een rapport aangeboden. Een, inclusief een heel mooi stevig advies aan minister Leers. Migratiepolitiek voor een open samenleving. En dat is uh, gemaakt onder toezicht van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkelingen. En dat is een rapport dat me over het algemeen zeer aansprak. Uh, het, het, het, in kort gezegd komt erop neer dat het tijd wordt om eens anders aan te kijken tegen immigranten. Tegen mensen die zich in Nederland vestigen. Daar moeten we... Zo val ik het maar even in mijn eigen woorden: samen wat minder krampachtig over doen. We moeten erkennen dat we een bepaalde groepen mensen nodig hebben. Nederland kan het zich niet permitteren achter de dijk weg te duiken. Eh, moet het ook niet willen. Dat doet zich tekort, met andere woorden, wat positiever. Een, een, een wat opener en welkome samenleving voor buitenstaanders. Ja, nou. tot, allemaal, tot zover allemaal goed. Ik mm -hmm. dacht, dit wordt een mooi stuk. Totdat ik opeens stuitte op een wat bijzonder advies. En dat was om de zogenaamde uh, taaltoets af te schaffen... als voorwaarde voor inburgering. Wat, wat, wat is die taaltoets? Leg dat nog als even uit. Je, uh, als je uh, je in Nederland als immigrant uh, wil vestigen... Dan, moet je, dan wordt enige kennis van het Nederland verondersteld. Althans, je wordt, uh, je wordt gevraagd bij de inburgering Nederlands te leren... Dat vind ik eigenlijk heel vanzelfsprekend. Want op die manier creëer je de voorwaarden... dat mensen die in Nederland zich willen vestigen... ook voluit kunnen meedoen in, die, in diezelfde samenleving. En dat hebben we volgens mij hard nodig. Ja. Als je dat niet doet, dan maak je, daar ben ik bang voor. En daar ben ik blij dat mevrouw Van Diepen er is met, is met haar te bespreken. Dan creëer je een nieuwe klasse die aan de kant staat. Die wel allerlei klusjes doet, die allerlei werk doet. Maar vervolgens niet voluit, ook cultureel... in die Nederlandse samenleving meedraait... En, en hebben we dus, in andere woorden, wat scherper geformuleerd... opnieuw een nieuwe klasse van, van gastarbeiders. En de jaren zestig hebben volgens mij één ding geleerd. Dat hadden we niet moeten doen. Nee. Nou, we praten zo meteen met Albertine van Diepen. Maar eerst luisteren we even naar Jeep Amali. Want die geeft in een van zijn shows een voorbeeldje... Waarvan, waarom een taalkursus misschien toch wel handig zou kunnen zijn. stad. Goedemorgen. Ja, goeiemorgen. Ik spreek met Daniel de Bakker uit de Kromonie. Ik heb ik de brief, maar ik wil vragen voor de hoersopzitting. Pardon? Ik vraag een subsidie voor de hoer. De subsidie voor de hoer? Ja, dat klopt voor de hoer. En mag ik vragen waarom? Waarom, waarom? De hoer is door! Meneer, u kunt in Nederland geen subsidie aanvragen hoor, om naar de hoeren te gaan. Waarom niet? Mijn bierman hebben een hoersubsidie, andere bierman, iedereen heeft een hoersubsidie. Hallo? Ja, een voorbeeld van uh, waar het fout gaat als je de taal niet spreekt. Jan Schinkelshoek. Albertine van Diepen van de RMO. U heeft Vindelijk. het advies vanochtend uitgebracht. wat uh, net werd besproken door Jan Schinkelshoek. Ja, Jan ja. Schinkelshoek heeft daar toch bezwaar tegen? Ja, uh, ik hoor uh, Jan Schinkelshoek een uh, mooie samenvatting. Uh, aardig aanzet geven tot uh, waar het uh, rapport over gaat. Um, uh, uh, migratiepolitiek voor een open samenleving. Uh, maar wat de. Uh, Waar het een beetje op uitzet is alsof de raad um, de, niet voor taal zou zijn. En kijk, en dat is natuurlijk een, een, dat is een misvatting. Um, de raad uh, vindt het heel erg belangrijk. Taal is uh, zeer belangrijk voor, um, uh, voor democratisch burgerschap. Om te kunnen wonen en werken in, uh, mm -hmm. in Nederland. Um, maar je kan je afvragen of dat een, een eis moet zijn om hier binnen te komen. En om datgene uh, te doen waar we uh, op die grond mensen altijd niet toe te laten. Ja, als ook. Het, het moet niet een eis zijn, zegt mevrouw. Ja, misschien kan, kan, kan mevrouw dat toelichten. Ik vind het eigenlijk vanzelfsprekend dat als je in een vreemd land wil vestigen. om te gaan werken, om er te gaan wonen. om er een nieuwe toekomst op te bouwen. dat dan een van de eerste dingen die je doet. behalve een werkvergunning krijgen. is uh, uh, kijken of je, de, of je de taalmeester kan worden. of je gaat begrijpen wat er in dat land omgaat. Dus daarom ja. verbaast het me. Natuurlijk vindt, heb ik ook wel gelezen dat de raad het belangrijk vindt. Maar waarom wordt er zo vrijblijvend over gedaan? Nou kijk, het is, het is heel belangrijk om de taal te leren. Um, en um, voor, uh, als je hier ook echt uh, staatsburger wil worden, dan is het duidelijk. Dan moet je ook die taal kennen. Maar taal en uh, het wonen en werken, dat leer je door er te zijn. Um, en daar heeft de Raad in 2007 ook een mooi rapport over geschreven, Vormen van Democratie. Uh, en daarmee leer, je leren en oefenen over taal en democratisch burgerschap, dat jaagt de Raad enorm toe. Maar waar het om gaat is dat je voor de toekomst mensen nodig hebt uh, die een bijdrage leveren aan de economie. Uh, dat is de grond waarop nu, maar waar ook de, en de Raad dat verder ook zou willen vormgeven, uh, je mensen toelaat. Migratiebeleid is nou eenmaal selectief, maar doe dat op grond van vaardigheden en talenten uh, die Nederland nodig heeft en die mensen inbrengen. Ja, dus, voor een, dus voor een zuid, uh, als je een uh, handen aan je bed nodig hebt, dan is het natuurlijk van belang dat je uh, de taal kunt spreken en dat je met elkaar kan spreken en uh, communiceren. Maar op het moment dat je een ICT uit India wilt laten werken hier, of iemand die wil een eigen bedrijf op gaan richten... wat zeer succesvol is. Ja, dan kun je het voor stellen. Jans Riekelsoek, het is dus niet altijd nodig, zegt mevrouw Van Diepen... om die eis te stellen. Kunt u dat begrijpen? Ik proef de woorden van mevrouw Van Diepen op de tong, zou je kunnen zeggen. We hebben mensen nodig voor de economie. Dat is precies de kern. Daar denk ik van, dat is te smal. Je hebt mensen nodig, helemaal eens. We moeten daar opener voor zijn. We moeten die mensen meer verwelkomen... omdat we inderdaad mensen nodig hebben in de zorg. Ja. We hebben mensen nodig in de ICT uh, van alle delen van de wereld. Daar moeten we minder krap achterover doen. Maar wil je die mensen een volwaardig, volwaardig burger laten zijn... dan moeten ze iets van dit land begrijpen. Dan moeten ze tenminste taal beheersen. Juist als je mensen nodig hebt en ik denk dat we mensen van buiten nodig hebben... dan moet je ook investeren in wat zo mooi heet inburgering. En dat schiet er een beetje bij in. En denk ik dat we op die manier eenzelfde fout gaan maken... als we in de jaren zestig deden, toen we ook mensen van elders nodig hadden... uit de zogenaamde Middellandse Zeelanden, eh, Turken, Marokkanen. Eh, en vervolgens zijn die, omdat ze de taal niet hoefden te leren... Eh, aan de kant blijven staan. En daar, komen, daar zijn, laat ik het heel voorzichtig zeggen... een paar problemen uit voortgekomen. Ja, mevrouw Van Diepen, u, u onderschat het probleem. Um, nou wat er nu wil, wil binnenkomen in Nederland, dat is bijvoorbeeld die, die Indiaanse ICT'er. Of die uh, mensen die um, uit Roemenië uh, uh, hier in de tuinbouw willen werken. Um, die, willen, die willen komen, maar de eerstgenoemde uit India, die, die, vind, die, die gaat liever aan Nederland voorbij. En zoekt een ander, ander taalgebied, een ander land uit. Omdat er zoveel cult, uh, culturele eisen worden gesteld die in de weg staan. Dus we die de... juist... Willen ja, dus u zegt eigenlijk, we doen onszelf tekort... door die eisen te stellen. Meneer Schroenkomst, hoeveel hebben die mensen heel hard nodig? Ja, juist omdat die mensen hard nodig hebben... vind ik dat je ze voluit nodig hebt. Dat betekent ja. dat je je ook vraagt, niet alleen... Laten we zeggen, om ons vuile werk in de tuin te doen... of de handen aan het bed te doen... maar probeer dan ook ze uh, volwaardige burgers te laten zijn... voluit meedoen aan dit land. We hebben, kijk, het advies klinkt mij te veel als... komt u maar langs, we hebben nog een paar klusjes te doen... we hebben u nodig, Ga u maar aan de slag. Terwijl mijn benadering zou zijn van een echte moderne open migratiepolitiek. We hebben, we hebben mensen als u nodig... voluit, in de volle breedte in de samenleving. Maar dat betekent wel dat we ook een paar dingen van u vragen. Dat u de taal moet kennen, dat u de cultuur moet begrijpen... dat u de democratie moet respecteren... dat u voluit zou, zou moeten meedoen. Dat vind ik, naar mijn gevoel... Uh, dat, dat zou de kern van een goede bedrijf, ja, bedrijf moeten zijn. Oké, okay, nou is duidelijk. Uh, mevrouw Van Diepen, hartelijk dank. En Jan Schikels, ook hartelijk dank voor uh, het gesprek... over het advies van de RMO over het mogelijk afschaffen van een taaltoets. Einde van uh, Dit Is De Dag. Voor vandaag uh, verwijs nog even naar onze website Dit Is De Dag.nu... als u iets wilt teruglezen uh, of luisteren... en ook als u een reactie wilt achterlaten. Straks Villa VPRO... Uh, Tessoplok, wie hebben jullie te gast? Jeroen, ik zit hier naast jullie gast van net. Jan Schinkelshoek in Den Haag. Zoals altijd: de Villa live op dinsdag vanuit Den Haag. En wij praten in ons politiek. Panel. Even verder over waar jullie het net over hadden. Dat advies om economische voorwaarden leidend te laten zijn... bij een nieuw toelatingsbeleid en culturele eisen... bijvoorbeeld het beheersen van de taal te laten varen. Eens kijken wat ons panel daarvan vindt. En die buigt zich ook over uh, woensdag gehaktag. Dat is het namelijk morgen. Dan legt het kabinet verantwoording af... over uitgaven en bezuinigingen van het afgelopen jaar. En over hoeveel ze tot nu toe van hun doelen bereikt hebben. En de Rekenkamer meldt dan ook alles over haar jaarlijkse controle... op alle ministeries. En nu al blijkt dat er hier en daar... Wat mis is. Dat straks dus in Villa VPRO. Nu is het nieuws dat wordt gelezen door Renate Evers. Radio 1, het nos journaal. De vrouw van de Egyptische oud-president Mubarak komt op borgtocht vrij. Ze wordt verdacht van corruptie en zelfverrijking, net als haar man. Ze heeft beloofd afstand te doen van een villa en 3 miljoen euro aan banktegoeden. Mubarak zelf komt nog niet vrij, hij ligt in een ziekenhuis in Sharm el-Sheikh. Het kabinet loopt ruim 250 miljoen euro achter op de voorgenomen bezuinigingen, dat zegt de Algemene Rekenkamer. Dat komt deels doordat een aantal maatregelen later worden ingevoerd, zoals de BTW-verhoging en de verhoging van de assurantiebelasting. Wel is het volgens de Rekenkamer nog mogelijk dat de bezuinigingen later dit jaar alsnog worden gehaald. Bij de schietpartij gisteren in Zwijndrecht zijn een moeder en dochter om het leven gekomen. De identiteit van het de derde slachtoffer, ook een vrouw, is nog niet bekendgemaakt. De doden werden gevonden in een flatwoning. Over de toedracht wil de politie nog niet zeggen. En de Tweede Kamer heeft afscheid genomen van André Rauwvoet. Hij heeft 17 jaar in de politiek gezeten. Het grootste deel als lid van de Tweede Kamer voor de ChristenUnie. Kamervoorzitter Verbeet typeerde Rauwvoet als een authentiek politicus... en iemand die plezier had in het debat. En tot zover het nieuws van dit moment. Aan verkeersinformatie er verkeersinformatie staan files op de Ring van Amsterdam... de A10 West richting Zaanstad voor de Koentunnel 4 kilometer... op de A10 Zuid richting Amersfoort voor Oud-Zuid 2... Op de A16 van Breda naar Antwerpen, tussen de Belgische grens en Loenhout... 8 kilometer file na een ongeluk met een vrachtwagen. Het verkeer kan alleen over de vluchtstrook. Het verkeer vanuit Rotterdam naar Antwerpen kan beter omrijden... vanaf Knopend Klaverpolder via Bergen op Zoom over de A17 en de A58. Bij Rotterdam staat op de A20 richting Gouda... een file van 2 kilometer voor Knopend de Brestseplein. Dit is Radio 1. VPRO. Villa VPRO. Tessel Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO. Zoals u gewend bent van ons op dinsdag live vanaf het Binnenhof. Morgen verantwoordt het kabinet zich voor doen en zeker ook laten van het afgelopen jaar... tijdens wat hier in Den Haag zo verfijnd woensdag gehakdag heet... Ons panel van parlementair journalisten en kamerleden neemt vast een voorschotje. En, we weten het allemaal, Defensie zit in de hoek waar de klappen vallen. Enorme bezuinigingen, duizenden ontslagen. En het lijkt alsof politiek Den Haag, en eigenlijk het hele land... daar min of meer schouderophalend aan voorbij gaat. Dat is althans het gevoel van hoog tot laag bij Defensie. Maandag is er een lange hoorzitting in de Tweede Kamer... over die miljardenoperatie bij ons leger. En zelfs daar is alweer weer oneenigheid over. Wie mag daar wel en wie mag daar niet gehoord worden? Wim van den Burg van de Militaire Vakbond, is hier te gast. En heeft u vragen of opmerkingen of aanmerkingen? Laat ons dat weten via vilavpro.nl. Dit is Radio 1, VPRO. Koningin Elisabeth van Engeland is veilig aangekomen in Ierland. Het is een historisch moment. Het is namelijk het eerste staatsbezoek van een Engelse vorstin... sinds de onafhankelijkheid van Ierland in 1921. En dit bezoek was nog niet eens begonnen. Of er werd al een bom onschadelijk gemaakt. Vanochtend vroeg, even buiten de hoofdstad Dublin. Historicus en Ierlandkenner Joost Augustijn. Nu op dit moment onderzoeker bij het NIAS, hier in Wassenaar. Goedemiddag meneer Augustijn. Goedemiddag. Nou, over dat bezoek en de historische waarde daarvan is, is het al veel gegaan. Maar nu is even die bom. Wie zou daar, denkt u, achter kunnen zitten? Er was vanochtend op de BBC al heel even een berichtje... dat het een splintergroepering van de IRA zou zijn... is ook onmiddellijk weer van het beeld verdwenen. Wat denkt u? Nou, daar is eigenlijk weinig andere mogelijkheden toe. Mm -hmm. Er zijn meerdere splintergroepen... Maar, dus het hoeft niet per se de real IRA te zijn... zoals men dacht in eerste instantie... maar het is wel een van dat soort groepen. Ja, en dat is een, een, een, een uh, kleine, uh, die real IRA's, een afsplitsing van de uh, IRA. En die hebben zich afgesplitst toen dat vredesproces echt, echt op gang kwam. Hè? Of er echt was in de eind jaren negentig. Ja, inderdaad. Ja. Nou, nog iets eerder, maar begin jaren negentig, maakt niet veel uit. Uh, maar inderdaad, die zijn ontevreden met dat uh, vredesproces... wat toch leidt tot het voortbestaan van Noord-Ierland. Uh, mm -hmm. Ja, dat is niet de bedoeling. We moeten een verenigd Ierland hebben. Dus, uh, en daar is geweld uh, het geëigende instrument voor. Ja, nu we, we, weten wij allemaal... van, van van tientallen jaren geweld in Ierland. De laatste jaren zijn we daar niet meer aan gewend. Althans, we horen er hier weinig over. Maar nu, deze bom, uh, begrepen we dat het, dat het daar eigenlijk nog helemaal niet de laatste tijd voorbij is. Dat er wel meer gebeurt, maar wij horen daar nooit meer wat van. Nee, de media gaan nu helemaal om als er echt doden vallen. En dat, dat hoor je niet. Er uh, gebeurt niet zoveel in Noord-Ierland momenteel. Mm -hmm. Maar er zijn wel wekelijks, zo niet uh, ja, dagelijks kleine incidentjes, wekelijks toch wel bom uh, die gevonden worden die dan nog niet afgaan. Mm -hmm. Maar daar wij er niks van horen. Ja, dat zijn bommen, maar er vallen ook nog wel doden. Ja, er is recentelijk inderdaad een politieagent uh, opgeblazen in Noord-Ierland. Mm. Uh, een bom onder zijn auto uh, vond. Of niet vond eigenlijk. Uh, en dat, ja, dat is een soort uh, ja, instrument om vooral katholieken bang te maken om niet lid te worden van de Noord-Ierse politie. Ja, ja, ja. Er is ook een oud kopstuk van de IRA opgepakt nu in deze dagen. Waarschijnlijk heeft dat ook wel te maken met het bezoek aan de koningin. Wie, wie is zij precies en hoe is dat in zijn werk gegaan? Ja, dat is Marion Price. Uh, zij is uh, eigenlijk in het begin jaren zeventig voor uh, levenslang opgesloten vanwege uh, eigenlijk de eerste bomaanslagen in Londen in mm -hmm. 1973. Uh, zij is vrijgelaten op een gegeven moment omdat ze last had van anorexia en nog wat andere problemen, uh, maar een soort voorwaardelijk vrijgelaten. Dat als zij zich weer inliet met uh, extreme politiek, dan zou ze opgepakt worden. Ja. Nou heeft zij zich al constant met extreme politiek ingelaten in de laatste, uh, eigenlijk sinds 1980 dat ze vrijgelaten is. Uh, maar dat heeft nooit geleid tot, een tot het oppakken van haar. Maar nu van, ik denk wel vanwege het uh, bezoek van de koningin, dat ja. ze dat de veiligheidsdiensten willen laten zien van hey, we zitten er bovenop, uh, jullie moeten je rustig houden anders uh, pakken we jullie aan en we hebben de instrumenten daarvoor. Hè. Ja. Ze, kon haar, ze konden haar gewoon oppakken omdat ze nog voorwaardelijk uh, vrijgelaten was. Die, die real IRA, hoe, hoe groot is die groep eigenlijk? Want ik zei wel splintergroep en praat ik gewoon vrolijk de krant na. Maar hoe groot is die groep eigenlijk? Ja, dat, dat, dat weet je natuurlijk niet precies, maar we moeten wel over een paar honderd mensen oh, hebben. toch wel? Ja. En hebben, wat, wat is hun status, behalve binnen eigen gelederen? Worden ze wel voor vol aangezien en hebben ze stille aanhang, meer dan die honderd ja die, ja, die aanhang hebben ze zeker wel. Mm -hmm. uh, die is niet heel erg groot, natuurlijk niet vergelijkbaar met uh, de IRA hè, van dat tientallen jaren geweld die wij wel uh, in onze media over bericht kregen. Mm -hmm. uh, maar potentieel, uh, er is niet een heel erg sterke principiële afwijzing van dat geweld onder zeg uh, een, een kwart een derde van de katholieke bevolking in het noorden en ook al een deel van de bevolking in het zuiden, dat is al klaar. Een ja. klein, veel kleiner deel. De, de economische crisis hè, waar Ierland nu in zit, die behoorlijk, behoorlijk is... zou dat nou dan weer ook een soort katalysator kunnen zijn? Zou dat helpen dat, dat mensen uh, ja, bereid zijn om zich wat meer... om welke reden dan ook tot extreme groepen te wenden? Nou, die gedachte die is makkelijk te ontwikkelen. Maar die, mm -hmm. die laat eigenlijk niet, de geschiedenis laat dat niet zien. Hè? De Ira mm -hmm. is natuurlijk 30 jaar actief geweest. En je kunt natuurlijk kijken van wanneer gaat het goed met de economie... wanneer gaat het slecht en hoeveel geweld is er dan. En daar zit eigenlijk geen verband tussen die twee uh, kwesties. Arme mensen gaan zich, als ze heel arm zijn, bezighouden met zoeken naar werk of eventueel met criminaliteit. Maar mm -hmm. niet met politieke activiteit. Dat zie je eigenlijk toch veel meer voortkomen uit een wat beter opgeleide en vaak mensen die werken. Ja. Met... Die, die, die, die, die bom hè, vanochtend, zou zo'n zo real IRA als die er al achter zitten. Um... Het daadwerkelijk op de Engelse koningin gemunt hebben? Ik bedoel gewoon daadwerkelijk een bom richting haar gooien zodat zij ontploft? Of gaat dit om laten zien wij zijn, wij zijn nog niet dood en uh, uh, wij vechten door? Ja, meer het laatste. Ik denk niet dat ze dat er ze echt van overtuigd zijn dat ze met de huidige veiligheidsmaatregelen in staat zijn om echte koningin te raken dat vergt veel te veel voorbereiding en veel te ingewikkelde zaken. Ze hebben het wel eerder gedaan. Hè? Lord Mountbatten is natuurlijk door de IRA opgeblazen mm -hmm. in de jaren 70. Dat is uh, de neef van het koningin. Ja. Dus, dus dat kan, het kan wel, ze hebben het al eerder gedaan. Maar vooral moeten ze momenteel laten zien... Hè, de IRA is weliswaar gestopt met vechten en zit nu in het Noord-Ierse regering. Maar uh, de strijd is niet voorbij en wij zijn er nog. En hou rekening met ons. En, ja. en je kunt je bij ons aansluiten. Dat is een beetje de achterliggende publiciteitsgedachte op dit moment, ik. Precies. En, en, en is denk je de... de uh, oprechte blijdschap die er ogenschijnlijk is onder het Ierse volk... dat de Engelse vorstin nu voet op hun bodem heeft gezet... is, is, is die oprecht en, en echt wel uh, uh, gesteund door het grootste deel van de bevolking? Nou, dat lijkt me niet, nee. <laughs> dat zou ook kunnen. niet. <laughs> Men is een beetje blasé in zekere zin. Het is dus ook altijd, uh, er, zijn, er is een groepje mensen die zich wel heel actief... Uh, zich, uh, met, met bijbrug, het wil, zeg maar cultureel uh, wil aansluiten... Uh, maar de meeste mensen vinden toch eigenlijk dat de Engelsen... de imperiale mogendheid zijn waarvan ze blij zijn dat die verdwenen zijn. Juist. Goed, Joost Augustijn, hartelijk bedankt tot Zeker. zover. En wij gaan tijd maken voor een nieuw... werkelijk waargebeurd verhaal van één minuut. Pst, één minuut. Een, een tijdje geleden heb ik de vrouwen te leren kennen... En de ene noemde ik het prinsesje en het andere noemde ik het, het boerinnetje. En het prinsesje noemde ik zo omdat ze gewoon, gewoon heel erg mooi is. Het was gewoon heel fijn om met haar te spreken. En het boerinnetje was het tegenovergestelde, gesteld, dus ze was juist een beetje plat. En toen heeft de test van het dansen plaatsgevonden. Dat doe ik dus eh, om meer dingen erachter te komen dan wat je in gesprek kan halen. En het Prinsesje had allerlei les, lesjes eh, genomen. Maar ik kwam toch uiteindelijk erachter dat ze een bepaalde onzekerheid over zichzelf had. Die ik terugzag in haar manier van dansen. En het boerinetje dansen heel slecht. Ze kon helemaal niet goed dansen. Maar de manier waarop ze dat deed, ook als ze stijf was. Als een, als een, houten, als een houten stok was. Toch bleef ze zichzelf. Dat was heel sexy. En toen zijn de rollen compleet omgedraaid. De Borinitsche werd opeens het mooiste meisje. Het meest aantrekkelijke van de twee. En het prinsesje ja, verloor heel veel punten. En op een gegeven moment was ik helemaal niet meer geïnteresseerd in de prinsesje En wel heel erg in Borinitsche. U hoorde 1 minuut gemaakt door Jair Stijn. Kijk voor meer korte verhalen en onze 1 minuut podcast op vpro.nl slash 1 minuut. Café met All Your Goodies Are Gone. En u kunt meer van hem horen op de luisterpaal, luisterpaal.nl. Ik zei het al eerder, komende maandag is een uitvoerige, nu al aangekondigd als urenlange hoorzitting over de bezuinigingen op Defensie, op het militaire apparaat. U weet het allemaal, u hoort het veelvuldig op de radio. Het gaat om een bedrag van maar liefst 1 miljard en het gaat ook enorm veel banen kosten. De minister van Defensie, Hans Hille gaat luisteren naar betrokkenen om te horen hoe die bezuinigingen zullen vallen. Dat kun je wel enigszins raden. De oppositie is verbaasd over wie er eigenlijk allemaal niet wordt gehoord. Want de commandanten van de landmacht, luchtmacht en de marine die komen aan het woord. Maar die kunnen natuurlijk niet op persoonlijke titel spreken. De vakbond voor defensiepersoneel, de AMFP... die mag wel komen op de hoorzitting. En die krijgt in die hele lange dag... Zo waar spreektijd van twee minuten. Wij hebben iets meer tijd ingeruimd voor de bond. Wim van den Burg. hij is voorzitter van die bond, die zit hier. Goedemiddag. Die overigens AVP heet. Oh ja, ja. <laughs> ja. ja. Oké, okay. u komt net uit Duitsland. Ja, van Burg. want uh, het werk gaat gewoon door. Uh, en dat betekent dus dat uh, de mensen op dit moment op schietserie zijn. Uh, dat gebeurt op de Unenburg Heide. Mm -hmm. Dus ik ben in Bergen geweest uh, om daar naar de mensen zelf toe te gaan. Uh, en om die mensen daar ook uh, nou ja, van de ernst van de situatie uh, op de hoogte te brengen. Ja. En, en om zoals meneer helemaal nog u gaan luisteren... om eens te kijken hoe deze bezuinigingen vallen. Hoe viel dit, wat u daar te vertellen had? Nou ja, ik, ik heb nu een uh, groot aantal van die bijeenkomsten bijgewoond. Uh, en mensen zijn echt uh, enorm boos. Enorm boos. Ik, ik heb dit mijn hele vakmanscarrière nog niet meegemaakt. En u en bent mensen... al hoe lang? Zo verontwaardig zijn. Ja, ik heb een, vakbonds, een bestuurlijke vakmanscarrière al van 25 jaar bijna achter de rug. Uh, als voorzitter van de AVP heb ik er nu 7 jaar op zitten, ruim. Uh, en ik heb natuurlijk heel veel reorganisaties al meegemaakt... Uh, maar de boosheid die nu uh, aantreft, ja, die heb ik echt nog nooit eerder meegemaakt. Nee. Uh, even over die hoorzitting maandag. U, uh, er is dus voor de bond twee minuten ingeruimd. Waar gaat u die twee uiterst kostbare minuten voor u voor gebruiken? Nou ja, ik zal vooral wijzen op uh, met name de schriftelijke uh, reactie... die hebben we ingediend en uh, hebben voorbereid. Uh, want iedereen begrijpt natuurlijk dat in twee minuten... kun je natuurlijk niet uitleggen wat het betekent voor het personeel. Hmm. Uh, als er een miljard moet worden bezuinigd en als er... 12.000 banen moeten verdwijnen, waarvan uh, waarschijnlijk 6.000 uh, verplicht. Je kunt niet in twee minuten uitleggen wat dat betekent voor gezinnen... wat mm -hmm. dat betekent voor uh, kinderen, uh, wat dat betekent voor de militairen zelf. Uh, dus uh, ja, in feite is dat natuurlijk uh, volstrekt uh, onvoldoende. Uh, natuurlijk waardeer ik het feit dat wij als vakbonden worden uitgenodigd. Dat zou ook heel vreemd zijn als we er niet bij zouden zijn... als vertegenwoordiger van het personeel. Maar iedereen begrijpt natuurlijk dat je in twee minuten eigenlijk helemaal niks kan. Dus, u heeft twee minuten gekregen op die hoorzitting. U zegt, om ons echte verhaal te doen... hebben wij gewoon maar het hele relaas op papier gezet... en naar de Kamer gestuurd. Want ja. daar is die hoorzitting nou niet zo geschikt voor... als je maar zo kort krijgt. Wat is het nut van die hoorzitting wel? Als er, wat ik net al zei in de inleiding... de opperbevelhebber gaat spreken, meneer Oem... de, de, de bazen van de verschillende uh, onderdelen komen spreken. Wat gaan die vertellen wat wij niet waarschijnlijk al weten... Ja, dat is voor mij ook echt een groot raadsel. Uh, ik, ik vraag me echt af wat nou precies het doel is. Uh, het is toch uh, helder, ik, dat mag ik uit de onverschillige houding van in ieder geval uh, de regeringspartijen opmaken, uh, dat ze niet echt geïnteresseerd zijn in de politieke, uh, met name in de personele gevolgen van de bezuinigingen. Uh, dat is de... wat u nu zegt, dat is nogal een verwijt, hè? Ja, nou ja ik, ik vind het ook een heel terecht verwijt, want uh, er wordt gedaan alsof militair uh, vergelijkbaar zijn met elke andere werknemer in Nederland. Maar een militair is niet zomaar een normale werknemer. Een militair is een werknemer... die te alle tijden beschikbaar moet zijn voor die organisatie... Uh, die uh, een beperking kent van zijn grondrecht. zoals mag hij bijvoorbeeld niet staken. Nee, dat komt nu buitengewoon uh, slecht uit. Ja, uh, zo komt die, heeft hij te maken met een eigen straf- en terugrecht. Uh, zo moet hij ook uh, de integriteit van zijn eigen lichaam uh, soms uh, prijsgeven. Mm -hmm. uh, allemaal in het belang van uh, in feite die dat taakse... Is ook, dat is allemaal maak. waar wat u zegt, maar het is natuurlijk ook, ook iets... wat iemand wordt niet met de mes op de keel gedwongen dit te doen. Daar je weet waar je voor kiest. Hè, nee, maar, kiest. die bereidheid is het dus ook. Uh, zelfs uh, om het uiterste geval om ook je eigen leven daarvoor in de waagschaal mm -hmm. te stellen. Alleen dan wordt aan de andere kant verwacht... Dat die werkgever in goede en in slechte tijden ook goed zorgt voor uh, de militair. Want anders, uh, wat zou dan het belang zijn voor een baan... Uh, wat zou de aantrekkelijkheid zijn van een baan bij Defensie? Uh, want dat betekent gewoon dat op het gebied van arbeidsvoorwaarden... Uh, verschillen we niet echt zoveel van de gemiddelde werknemer. Uh, alleen je loopt veel meer risico's. Uh, en je hebt ook veel minder bescherming als werknemer bij Defensie. Dus dan zou de aantrekkelijkheid van zo'n baan uh, helemaal niet zijn. Uh, veel uh, mensen kiezen voor Defensie omdat het natuurlijk op zich een prachtig uh, beroep is. Uh, althans, dat vinden heel veel militairen. Alleen, er zijn nodige risico's. En die zijn ze bereid te nemen. Mis de werkgever rekening houdt met die bijzondere positie van de militair. Die overigens keurig netjes omschreven in de Militair Ambtenarenwet. Mm -hmm. Want je kunt niet zomaar grondrechten afnemen van werknemers. Daarom is een speciale wet, de Militair Ambtenarenwet. Daar zit een memoire van toelichting bij. Ik vraag me af of sommige kaderleden die kennen. Of sommige kamerleden die kennen. Waarin heel expliciet wordt aangegeven wat nou die bijzondere positie van die militair is. Mm -hmm. En wat er allemaal van die militair wordt verlangd. En daar staat dus ook tegenover dat die werkgever daar ook een extra pakket aan wapensvoorwaarden en rechtspositie aan Dat staat allemaal vast? Dat staat allemaal vast. Ja. Dat heeft allemaal met die bijzondere positie te maken. Maar vindt u dat de Kamerleden dan dat wat daar geschreven staat nu met voeten treden? Ik denk niet eens dat ze het kennen. Nee, maar dat, dat, is, dat is dan nog weer niet echt een antwoord op mijn vraag. Treden zij, u kent het namelijk wel. Gaan zij in tegen wat daar staat? Nou, in ieder geval volgens mij tegen de geest van, van, de, van, de, van de wet en de memorie van toelichting. Uh, want daar wordt nou uh, precies uh, helder gemaakt waarom de militair geen normale werknemer is. Mm -hmm. uh, en waarom die dus uh, zo bijzonder is. En dat betekent dus dat je hem niet op één lijn kan zetten met een werknemer van Philips of van KPN. Okay. Uh, en dat maakt dus dat je moet zorgen dat die baan ook aantrekkelijk blijft. Ondanks de risico's die aan zo'n baan verbonden zijn. Uh, en dat betekent dus dat je uh, als overheid moet zorgen uh, dat je inderdaad die zekerheid kunt bieden uh, aan die werknemer in goede en in slechte tijden, dat je goed voor hem zorgt als het misgaat. U zei net en ik zei al, dat is nogal een verwijt dat de tweede kamerleden uh, zich in uw oog althans ook waarschijnlijk dus helemaal niet druk maken over de personele gevolgen. Dat ze kijken naar het geld en er moet bezuinigd worden. Maar dit wat u allemaal schetst, die personele gevolgen, heeft u niet onmiddellijk uh, aan de bel getrokken en bent u niet met die Kamerleden gaan praten? Heeft u geen afspraken gemaakt met de regeringspartijen bijvoorbeeld om het ze dan eens even uit te leggen? Nou, wij zagen dat het ook al lang aankomen, dus we hebben uh, zeker, en dat geldt ook voor onze eigen leden overigens. Hè, want uh, veel leden hebben nog steeds uh, zeg maar een, een ongeschonden vertrouwen in die organisatie en denken van nou het komt uh, allemaal wel goed. Maar wij hebben als vakbond al gezegd: jongens, dit komt helemaal niet goed. Uh, en men is pas enorm geschrokken uh, toen minister Hillen bekend maakte dat er 6000 van mensen gedwongen uit moesten. Mm -hmm. en, natuurlijk, en natuurlijk is het dan van belang uh, dat je goede contact hebt met Kamerleden. Probeer je natuurlijk ook met de Kamerleden in contact te krijgen. Alleen, ik moet eerlijkheidshalve zeggen: we hadden een afspraak staan voor zowel CDA als VWD. Uh, en die heb ik echt afgezegd uh, vanwege mijn enorme boosheid over de onverschilligheid. Dit gaat ver, hè? U, klinkt, u bent echt bitter. Al ja, oh, dat over. klinkt bitter. Ja, nou ja ik, ik ben er ook bitter over. Ik, ik ben er ook zelf geschiktelijk boos. Ik, ik heb zelf een ervaring als, als militair... Uh, 30 jaar bij de landbouw gewerkt. Mm -hmm. En ik weet hoe loyaal uh, en hoe opoffersgezind militairen zijn... Uh, naar de samenleving toe. Want het gaat om veiligheid namelijk. Uh, en dan uh, weggezet worden. Uh, dat wordt ervaren als een klap in het gezicht. Uh, en ja, het is echt, echt ongelooflijk. En daarom ben ik er ook zo boos over. Uh, en ik had dus verwacht... Zeker van uh, de regeringspartijen. Uh, dat ze zou zeggen, ja, alles goed en wel. Uh, taak en onmacht en krijgmacht is inderdaad een zaak van uh, regering en parlement uiteraard. Maar we moeten ieder geval zorgen voor het personeel. Op goede mm -hmm. manier. Maar u heeft echt het idee dat dat dus niet gebeurt. Is er, is er dan al bekend, je kan toch niet zomaar 6000 mensen de deur uitsturen en zeggen goeiedag. Nou, dat zal nog, toch niet gebeuren. Sterker nog, uh, minister Hillert heeft, heeft zelfs aangekondigd in december. Dat die bestaande sociaal beleidskader op dit moment is, wil versoberen. En juist in een situatie waar je met, met 6000 man uh, eigenlijk gedwongen op slag zit, dan ook nog een, een sociaal beleidskader verzopen. Dus u zegt eigenlijk wat zou moeten. Ik begrijp dat er bezuinigd moet worden. En ik begrijp ook dat de, dat de politici dat vinden. Maar als er dan zoiets wordt aangekondigd. dan verwacht u eigenlijk van politici dat ze zeggen. Oké, okay, dat er een tank of een vliegtuig afgeschaft moet worden, prima. Maar het sociaal beleidskader voor het personeel. daar blijf je met je poten vanaf. Is ja, dat absoluut. Wat u uh, absoluut. En ik uh, verwacht dat ze zich daar maximaal uh, voor inzetten. Uh, want wij, uh, wij beseffen. Dat, dat onze vakbond niet is om de taak om voor een krijgbaar vast te stellen. Nee, maar dat willen is een wel... politieke zaak, hè? Het is een politieke zaak. Maar wij willen wel dat die personele gevolgen... op een goede manier worden gehandeld. Dat betekent gewoon uh, dat wij, als mensen moeten vertrekken bij Defensie... dat wij ze van werk naar werk willen hebben. We hebben er niks aan als we mensen in een uitkeringssituatie zetten. Wij moeten mensen naar ander werk brengen. Dat vergt een inspanning. En daar heb je gewoon een goed sociaal plan voor nodig. En dat kost geld. Ja, dat kost geld. Uh, en dat komt natuurlijk allemaal heel slecht uit nu. Hè, want we hebben allemaal alleen maar geld tekort. Maar ik vind dat de verantwoordelijkheid van de politiek... ten of de militair uh, op die manier moet worden waargemaakt... Kan echt niet uh, door de beugel op het moment dat men zegt: ja, nou goed, uh, iedereen heeft een probleem en zoek het maar uit. Toch denk ik, als ik u zo hoor, dat u op die hoorzitting in twee minuten dit specifieke punt hartstikke goed naar voren kan brengen. In twee minuten tijd. Nog eens heel erg benadrukken, want daar gaat het natuurlijk nou, u u gaat voornamelijk dat, om. Ik ga dat ongetwijfeld uh, proberen. Bent u de enige daar, hoe ziet verder die dag eruit? Nog maar weer even terug naar die hoorzitting. We weten dus dat, dat de, de, de commandanten daar zullen zijn en die zullen het verhaal vertellen van de minister, want die kunnen niet anders. Uh, u kunt daar opraad. twee minuten. Dus iets vertellen. Wie, wie komen daar nog meer spreken? Waar moeten wij als, als buitenstaanders eens goed naar gaan luisteren om te horen hoe die bezuinigingen gaan vallen? Nou ja, je hebt natuurlijk allerlei deskundigen. Ik zag Kokolijn op, op, op de gassenlijst staan. Uh, maar nou, dat de is de dan iemand die zal over de veiligheid van het land of dat nog wel te handhaven is? Ja, maar niet, maar niet onbelangrijk, hè? want Kokolijn is iemand die ook uh, bijvoorbeeld in de klankboeggroep heeft gezeten van uh, de, rap, uh, de groep die een rapport verkenningen heeft, uh, uh, heeft gemaakt voor de regering. Waarin in feite een toekomstvisie wordt gegeven op welke krijgsmacht we over tien jaar zouden moeten hebben. En daar worden, nou is echt een hele grondige veiligheidsanalyse gemaakt. En Kokolijn en ook anderen kunnen daar hele wijze dingen over zeggen. In die zin: wat voor risico's, wat voor veiligheidsrisico's met deze samenleving in dit, op dit moment lopen. Niemand had verwacht. Hebben wij spreken dat er een revolte in uh, het Midden-Oosten zou nee. plaatsvinden? Nee. Zodat we ook weer verwacht, in Libië we actief worden. moeten worden. En ja. Met andere woorden. Oké, okay, dat is het veiligheidsaspect natuurlijk dus ja. ook belangrijk. Maar bent u op die hele dag, die lange dag, die urenlange dag, de enige die over het personele en het menselijke aspect zal spreken? Of mag er misschien ook een topambtenaar van personele zaken daar zijn mond open doen? Uh, ook de, de hoofddirecteur personeel, uh, mm -hmm. generaal Hans Leij, is volgens mij uitgenodigd. Uh, die zal ongetwijfeld uh, daar ook uh, het, het uh, woord voeren. Ja. Uh, en ja, goed, laat ik zo zeggen dat, dat wij met het hoofddeel personeel een hele goede relatie hebben. En ik weet dat hij er ook alles aan doet om te zorgen uh, dat het goede sociaal plan er uh, komt. Uh, maar hij is natuurlijk ook afhankelijk van uh, de Kamer. Uh, of die ook de financiële ruimte biedt uh, om dat ook mogelijk te maken. Hè? Zo simpel is het gewoon. Het kost ja. allemaal geld. Ik hoop dat de bitterheid weer een beetje kan wijken en dat u toch in elk geval weer in gesprek kan komen met de politici. Om te kijken redden wat er nog te redden valt. Ik ga in ieder geval mijn best daarvoor doen. Goed. Wim van den Burg, hij is voorzitter van de militaire vakbond AFNP. Nu zeg ik het goed. Ja. Uh, hartelijk bedankt. Graag gedaan. De Villa was dit uh, voor het eerste deel. Althans, zij zijn na vier uur terug. Live vanuit Den Haag met ons eigen politieke vragenuur. Ons politieke panel, bevolkt door parlementaire journalisten en Kamerleden. Blijf dus luisteren tot na het nieuws. Van de wiel bij de tweede paal, daar gaat hij 1-0 voor Ajax. Het is Siem die de bal bij de tweede paal kan binnen tikken. Oh, hij zit er gewoon in de eigen doelpunt. 1-0 voor Ajax.